De CDA-fractie gaat vandaag verder met het crisisberaad over de formatiebesprekingen. Het overleg werd tegen middernacht geschorst en na afloop wilde niemand er iets over zeggen. De discussie lijkt vooral te gaan over een meningsverschil tussen de onderhandelaars Verhagen en Klink. Die laatste zou zich willen terugtrekken als onderhandelaar uit de besprekingen met de PVV. Hij heeft inhoudelijke bezwaren. Verhagen wil wel verder praten.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 Het lijkt erop dat de twee mannen die maandag op Schiphol werden aangehouden... niet bezig waren met de voorbereidingen voor een aanslag. Dat meldden Amerikaanse media op basis van bronnen bij de FBI. De twee Jemenieten kenden elkaar niet. De oorzaak dat hun bagage in een ander toestel terechtkwam dan zij zelf... zou zijn dat ze hun vlucht hadden gemist. United Airlines boekte hun vlucht toen om via Amsterdam. De postzegels worden op 1 januari duurder...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 Een tweet over de PVV heeft de districtchef van de politie in Zuidwest-Trenten een reprimande opgeleverd. Gerda Dijksman had de PVV op Twitter fascistisch genoemd. Burgemeester Heldoorn van Assen, de korpsbeheerder, vindt dat dit soort teksten niet bij een politiechef passen. Dijksman heeft de burgemeester laten weten dat ze het met hem eens is. Het weer, vooral in het westen zonnig, in het oosten meer bewolking en lokaal een enkele bui. En het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.